Wat stond er in de krant? Wat was tien jaar geleden hier toen aan de hand? In het ziekenhuis in Hardenberg, een omroep startte als een werk. Per week zond men toen uit zes uren, maar dat zou niet erg lang meer duren. De HZO, de HZO. Draai maar uw radio op vier, wij brengen u luisterplezier. Vraag maar een plaatje of een band, u hoort het nieuws uit streek en land. Ieder programma is bijzonder interessant. De krant, wat stond er in de krant? De studio die raakte meer en meer bemand. Dertig vrijwilligers in het getal, het werd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 De krant, wat staat er in de krant? De HZO, tien jaren oud, dat is interessant. Wij zenden uit van acht tot tien, dat kunt u in het programmboek zien. Voor, Voor elk wat wil, dat is ons streven. Lang zal de HZO nog leven. De HZO, de HZO.